Dit is Jeroen gemaakt met het NOS Journaal. Bij een brand in een garagebox in Breda is een man van 49 zwaar gewond geraakt. De politie denkt dat het een gerichte aanslag was, maar over het motief kan of wil de politie nog niet zeggen. Het slachtoffer is door buren onder de douche gezet en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Agenten konden nog wel even met hem praten. De politie is nu op zoek naar één of meerdere verdachten. De technische recherche doet onderzoek in de garagebox. Op de Lapersheide, ten zuiden van Hilversum, heeft een grote natuurbrand gewoed. Het vuur is inmiddels onder controle, het nablussen is in volle gang. Volgens de brandweer is vijf à zes hectare heide verwoest. Door de brand reden er korte tijd geen treinen tussen Hilversum en Hollandse Rading. Een aantal bekende Amerikanen heeft toegegeven dat ze smeergeld hebben betaald... om hun kinderen op elite universiteiten te krijgen. Door hun schuldbekentenis hopen ze op een lagere straf. Een van hen is de actrice Felicity Huffman... die vooral bekend is door haar rol in Desperate Housewives. In totaal zijn 50 mensen aangeklaagd... die soms tonnen betaalden aan leraren en sportcoaches. Binnen een dag verlaat weer een hoogfunctionaris... het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in de Verenigde Staten. Nadat gisteren minister Kirstjen Nielsen was opgestapt... vertrekt nu de baas van de geheime dienst, Randolph Ellis. Als hoogste man was Ellis verantwoordelijk... voor de beveiliging van president Trump. De politie van Rotterdam is vanochtend massaal uitgerukt... na een melding over een wapen op een middelbare school in Rotterdam. Zeker 14 politieeenheden gingen naar de school. Daar bleek dat een 16-jarige jongen een neprevolver had meegenomen... naar school voor een filmproject. De politie heeft hem gearresteerd. Volgens een woordvoerder was het wapen nauwelijks van echt te onderscheiden. Het weer het blijft stevig waaien. Minima vannacht tussen 3 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Morgen zonnige periode en in het zuiden kans op een bui...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 I want you just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 Yeah No te llamo la mala responde, no preguntas een solo een no, no. Te deja llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que een controlar. Y te deja een lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes beetje een que lo dan. een beetje een beetje een beetje een beetje een mi camino.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 Him explode. She's got a lions in her heart, a fire in her soul He's got a beast in his belly, so hard to control Cause they've taken too much hits to blow, a blow To make things right, that's how a superhero learns Just try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 Heeft het. en jij beleeft het the kids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 We've got a dreamer's disease